je bent dan niet alleen lid, maar je ontvangt ook nog een dvd. Word lid van de lokale ondervoren en bepaal mee.